Tiel van der Velden met het NOS-journaal. De forse importheffingen waar president Trump mee dreigt... zijn zorgelijk en niet de weg vooruit, zegt demissionair premier Schoof op X. Trump dreigt de EU met een heffing van 30% vanaf 1 augustus. De Europees Commissievoorzitter van der Leyen dreigt met tegenmaatregelen... maar ze gaat er toch vanuit dat er op 1 augustus een akkoord ligt. In de afgelopen 48 uur zegt Israël zeker 250 doelen in Gaza te hebben aangevallen. Vandaag kwamen daarbij zeker 10 mensen om het leven, onder wie vier kinderen. De onderhandelingen tussen Israël en Hamas lijken ondertussen muurvast te zitten. Beide partijen overleggen al bijna een week, maar zijn het op veel punten nog oneens. Israëlische kolonisten hebben op de westelijke jordaan een Palestijns-Amerikaanse man doodgeslagen. De Amerikaanse familie van de man wil dat de VS de aanval onderzoekt en de daders bestraft. De man zou zijn gedood toen hij het land van zijn familie wilde verdedigen tegen een aanval van de kolonisten. De UNESCO heeft een aantal Duitse sprookjeskastelen op de werelderfgoedlijst gezet. Het zijn toeristische trekpleisters als het Am Schachen en slot Neuswanstein, het Disneyachtige kasteel in Beieren. Eerder vandaag werd bekend dat ook de killing fields in Cambodja op de werelderfgoedlijst komen. Een vrouw uit Arnhem vond een bijzondere indringer in haar huis. Een vos was naar binnen geglipt en onder haar bed gekropen. De vrouw geloofde haar ogen niet en probeerde het dier samen met een vriend naar buiten te krijgen. Dat lukte niet en uiteindelijk heeft de dierenambulans de vos uit huis gejaagd. De achtste etappe in de Tour de France is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in Laval de snelste in de massasprint en boekte daarmee de eerste Italiaanse ritzegen in zes jaar. De Belgwoud van Aert werd tweede. Het weer op veel plaatsen zonnig, in het noordoosten mogelijk een bui. Morgen meer wolken en wat lichte buien, ook wat zon en het wordt dan iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie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 Ze zeggen, pluk de dag. En leef je eigen leven. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor mij. Maar heb ik tijd genoeg? Zo is het. We kunnen nog, nog niet dood. Nee, nee, zo is het. We moeten eerst nog heel veel doen. Wat jij, Maurice? Nou, dat kan je wel zeggen. Ik heb nog zot dingen op de planning, hoor. <laughs> ja, ja, ik ook, hoor. Oh, Allemaal ja. oh, maar eens zeggen, maar we, gaan nog, we gaan nog lang niet dood, hoor. Nou ja, ja, ik, ja je moet erbij opkomen, hè. We kunnen nog niet dood. Nee, zo ja, is het. Nou, ik, ik, ik teken nog minimaal voor 70 jaar, hoor. Kom Ja, nou ja, ik, ik, ja, ik zou het ook wel willen, maar... <laughs> ik ben bang ja, dat het ja, niet gelukt is. Het is wel wat anders. <laughs> is een leeftijddingetje, hè? Ja, dat is een klein dingetje. Kijk, leeftijd is er toch al, maar dan gaat het wel tellen hoor. Ja, tuurlijk, dat is het zo. Maar ik zeg altijd maar zo: je bent zo oud als dat, dat je je eigen voelt, hè? Ja, dat sowieso. Ja, nou ja, dan ben ik nog 18. Joh. <laughs> nou, kijk, dat bedoel ik. Hé, <laughs> hey, uh, ja, jij, jij ook natuurlijk, uh, ja. He, je bent toen in een studio geweest en uh, je zou gaan trouwen. en dan gelijk op huwelijksreis naar Bali. Ja, dat nou, is even een tijdje geleden dat ik jullie gesproken had, natuurlijk. Ja, ja, want dat, zeg ik, het was uh, even daarvoor een uh, uh, maand uh, ja. kijken, ja. Ja, het was een. Uh, ja, ja, maar, op, april, op, maar, uh, ja, mei was het toch? Ja, ja, ja ik ging vijf, afgelopen 25 mei ging ik trouwen. Ja. Ja, dat was echt gewoon een, een, een dag ja, die je sowieso natuurlijk al niet vergeet. Nee. Maar jij zegt, dan gaat dat gigantisch snel voorbij, zo'n dag. Ja, he. ja Dat is niet te doen. En ik begrijp nou ook waarom de mensen altijd iedere keer tegen me zeiden van... Ga genieten. Ga lekker feesten. Ja. Zorg gewoon dat je van die dag alles op alles zet om daarvan te genieten. Want het is zo voorbij. Nou, echt, en die mensen hebben gelijk gehad. Want voordat je met je ogen knippert, is het gewoon alweer voorbij. Ja, inderdaad. Ja, dat, uh, dat kan ik ook beamen. En het is ja. uh, inderdaad uh, eventjes knipperen met je ogen. En uh, voor je het weet, dan zit je alweer een week verder. He? Ja, en dat, het is toch bizar. En dan moet je nagaan. Dan is het nu alweer bijna twee maanden geleden ja, ja. dat ik getrouwd ben. Ja, want uh, nou ja, je bent toen getrouwd. Ja. Of, of uh, je vrouw is getrouwd en jij bent gelukkig? Of, of is het andersom? Nou ja. <laughs> nee, nee, nee. nee. We, zijn, we zijn zeker gelukkig getrouwd met elkaar. Hè. Ah, okay. We hebben een hartstikke mooie, mooie bruiloft gehad. Met allemaal vrienden en mensen waar we ontzettend veel omgeven. Ja. Die waren er allemaal bij, dank. En dat is natuurlijk ook altijd maar even afwachten. Het is een hele onderneming natuurlijk om... Uh, ja, zoiets te kunnen regelen. En normaal zou je natuurlijk iemand hebben die, uh, ja, die het allemaal voor je regelt. Ja. Maar ja, wij hebben eigenlijk alles gewoon zelf geregeld. En ik moet je heel eerlijk bekennen, Fred. Dat doe ik nooit geen tweede keer meer. Ja. Ik ben geen twee keer trouwen, maar zoiets regelen, man. Ja, uh, uh. Wat komt er een hoop op je af. Ja, ja wat uh, heb jij ook tussen de apen zitten dineren of... Uh... Nee, nee, nee, dat hebben wij expres niet gedaan... want ik, uh, ik had al tegen mijn vrouwtje gezegd... van joh, moet je kijken wat er allemaal gebeurt... joh, ze jatten je telefoon, dan ben je je portemonnee kwijt... dan ben je ja. in je tas kwijt... ik ja. zeg tegen haar, dat gaan ja. wij echt niet doen hoor... ze zegt, nou, dat lijkt mij ook geen goed idee... maar ze zegt, maar, nou heb ik ook gelezen dat je hier lieve aap hebt... ik zeg, ja, nou, ik, uh, ik ga wel naar Blijdorp... Dus het is iets ook. dat zit dus achter het glas. ja, uit. nee, dat is, dat is niks voor mij... Nou ja, nee, maar goed, uh, ja, ze lopen daar natuurlijk los in de winkels. en uh, ja, ja. Uh, Het is daar de gewoonste zaak van de wereld natuurlijk. Ja, zeker weten. Nou ja, ik moet je wel echt heel eerlijk zeggen. We hebben ook uh, wel wat excursies gedaan en zo. Maar jeetje, wat is dat land. Fantastisch mooi. Wat een natuur. Ja. En wat een belevenis om daar te zijn. En wat zijn de mensen hartelijk. Nou, dan kunnen ze hier in Nederland echt nog wel eventjes een voorbeeld aan nemen. Ja, want je bent ook bij de Rijst, uh, Rijstvelden geweest en zo. Ja, ja, nou, zeker. Ja. ja, en mevrouw die wou ook nog even op zo'n uh, zo swing zitten, zeg maar. Ja. Dus die is lekker over de Rijstvelden heen gaan spommelen. Toen zeiden ze tegen mij, wil jij ook nog? Ik zei nou, ik zeg, lieve schat, luister goed. Ik zeg, ik word al beroerd als ik uit die diep bos <laughs> Dus laten we dat maar niet doen. <laughs> Nee, hey, dat, uh, dat was geen, uh, geen dingetje van mij, zeg maar. Maar ik heb wel echt ontzettend genoten van de uitzichten die we daar hebben gezien. Ja, ja, en... echt, het is fantastisch. Hebben we nog de, de monniken gezien? Of, uh... Nee, monniken hebben we niet gezien. We zijn wel uh, naar verschillende tempels geweest, zeg maar. Ja. Maar ja, weet je, het punt is daar natuurlijk zo. Ze zijn er natuurlijk hartstikke gelovig. En een, een buitenstaander, om het maar even zo te zeggen, die komt gewoon niet in die tempel. Je hebt een bepaald stukje waar je mag komen. Ja. Hè, en dat is eigenlijk tot aan de drempel. En ga je daar overheen dan worden eigenlijk gewoon linear uitgeknikkerd. Oké. Okay. Ja. Want het, het is echt alleen maar voor de, voor, de, voor de hindoes en de islamieten die daar, uh, ja natuurlijk eigenlijk alleen maar komen. Ja. Uh, ja. Die komen daar uh, nou, bijna dagelijks wel, ken ik, ik Ja, zeg. dus uh, een bezoekje aan de Dalai Lama is, uh, is niet... Uh... Nee, dat is niet uh, besteed aan ons helaas. Nee, nee oké. Okay. maar goed, daarentegen, weet je, we hebben, we hebben zoveel, uh, zoveel, gezien en het ja. is echt zeer zeker een aanrader om daar naartoe te gaan. Ja, want uh, ben, je, ben je alleen uh, hoe lang ben je daar geweest? Twee weken, drie weken? Ik ben er 17 dagen geweest. Oké, okay, dus een dikke ja tweeënhalve week, zeg maar. Ja, ja. ja en dat had je, had je ook echt wel nodig hoor. Want we ja. zijn natuurlijk al uh, sowieso. Ja, het reizen op zich is natuurlijk al een behoorlijk avontuur. Hè, want je zit toch even 16,5 uur in zo'n zeepkist. Ja, inderdaad. Ja, laten we eerlijk zijn. En, ja. uh, mijn vrouwtje die is niet zo van het vliegen. En die zei: Oh god, wat ja. hebben we in het vredesnaam gedaan? Ze ja. zegt: Moeten we 16,5 uur gaan zitten? Ja, dat ja, uh... ik, zal je, ik zal je eerlijk zeggen: Ik heb nergens last van gehad. Het vloog eigenlijk zo voorbij, letterlijk en figuurlijk. Ja, want jij deed je ogen dicht en daarna weer open. En toen uh, was het al. Uh... Nou, nee. <laughs> eigenlijk okay. wel uh, ja, gewoon een beetje films zitten kijken in, uh, in het vliegtuig, want dat, okay. we hadden wel van die hoogschermen op je stand natuurlijk, waar ja, ja, ja. we op konden kijken en we hadden wel iets, uh, een klein beetje comfort extra geboekt, anders dan uh, zit je natuurlijk als een haring in de ton met je benen in je ja, nek, daar zit niks mee op. Wat, wat ging je met uh, Singapore? Wat ging je met Singapore? Nou, airlines. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, oh. nee. wij zijn met KLM gevlogen. Oh, oh je okay, okay. Ja, ja, wij hadden eigenlijk de, de optie om uh, of ervoor te kiezen met Emirates te vliegen. Ja. En dan vlogen we van Amsterdam naar Dubai en van Dubai gingen we het vliegtuig uit. En, ja. en dan gingen we naar een ander vliegtuig in en de koffers moesten eruit. En dan gingen we naar uh, Den Passard, dus dat is Bali. Ja. Of we konden ervoor kiezen om dus met KLM te vliegen. En dan gingen we van Amsterdam naar Singapore. Daar maakten we een tussenlanding. Daar gingen de mensen eruit, wij ook uiteraard. Ja. De koffers bleven er dan wel van ons in. En dan kwam er weer een nieuwe bemanning zeg maar, van het vliegtuig. En uh, wat passagiers die dan weer van Singapore naar Denpasar moesten. Ja, ja, ja. Dus dat hebben wij eigenlijk gedaan. Ja, het is ons onwijs goed bevallen. en uh, Gelukkig geen, ver, geen vervelende vertraging. Natuurlijk heb je altijd nou, wel iets. Ja, tuurlijk. Dat, uh, dat kun je altijd inderdaad uh, tegenkomen. Ja, zeker weten. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb verhalen gehoord ook van, uh, van Emirates en ik was daar een beetje sceptisch over. Ik vind als ik dan toch zo'n lange uh, ja, lang zit heb in zo'n vliegtuig, ga ik toch liever met een Nederlandse maatschappij. Ja. Maar ik hoor eigenlijk alleen maar positieve verhalen over, uh, over Emirates ook. Dus uh, wij gaan zeer zeker nog een keertje terug. Ja. Nou ja, dat, uh, dat uh, aan je verhaal te horen, ja, dan uh, gaat dat zeker een keer gebeuren, hè? Ja, ik ben er echt laaiend en enthousiast over. Het is zo fantastisch mooi. Het is, ja. Die, die natuur, die je ziet, het, het lijkt bijna net alsof je in Jurassic Park zit, zeg maar. Ja. Als ik zomaar zeggen. Ja, maar ben je nog wel eens een snorkel of. Uh... Nee, nee, dat hebben wij uh, niet gedaan. We zagen heel veel filmpjes voorbij komen: van uh, boten die omgeslagen waren. En uh, dat er ook zelfs. Uh, ...overledenen aan te pas zijn gekomen, ja, we wouden eigenlijk heel graag met de Katamarang nog de zee op. Ja. Maar hebben we toch eigenlijk maar een beetje overwogen om, uh, om het niet te doen. En dat is maar goed geweest ook, want op de dag dat we eigenlijk zouden gaan, was er weer een boot omgeslagen. Dus we waren heel blij dat we het niet gedaan hadden. Uh, oké. Okay. Ja, nou ja, uh, dat uh, zijn uh, slechte uh, ervaarders, zeg maar. Ja, nou ja, kijk, weet je, die, die, je zit natuurlijk aan, uh, moet ik het goed zeggen, de Indonesische zee. Ja. Eh, of de Aziatische zee. Aziatische die, zee, zee, zee ja. Uh, ja. Ja, en dat, die zee kan zo verschrikkelijk ruw zijn. Ja. En daar waren we ook wel een klein beetje voor gewaarschuwd. En ik, ik denk, ja, weet je, ik ga het niet de proeven op de som nemen om het, uh, om het wel te doen. Dan uh, zou je dadelijk net zien dat... Uh, ja. Ja, dat, je, dat je meegenomen wordt door een uh, grote golf. En uh, nou ja, uiteindelijk hebben we allebei een, een engeltje maar op onze schouder gehad hè, om, te, om het toch maar niet te doen. Ja. Nou, dat is dan toch wel weer onze redding geweest. Dus zo zie je maar weer. Ja, inderdaad. Nou ja, ik, uh, ik, ik zeg altijd uh, een beetje veiligheid uh, voor jezelf uh, moet je toch ook uh, inplannen. Ja, nee, dat is zeker waar. Maar goed, daar, ja, we hebben het eigenlijk helemaal niet gemist, hoor. Uh, Zo'n zo boottripje. Uh, ja, net wat ik al zei, we hebben zoveel verschillende dingen gezien. We hebben nog eigen sieraden gemaakt. Uh, okay. We zijn tempels bezig bezoeken. Uh, we hebben vulkanen gezien die daar zijn. Uh, we hebben mooie rijstvelden gezien. We hebben koffievelden gezien. Uh, hoe de koffie gemaakt wordt daar zo. Uh, pff, het is eigenlijk de film op te noemen. Ja. Nou ja, in ieder geval... Ja, uh, uh... Het, het was genieten met een grote G. Ja, nou ja. En ik hoop zij ook. Ja, nou, <laughs> zeker ook. <laughs> ja, ze, ze zei ook, het was gewoon fantastisch. We hebben het onwijs naar ons zin gehad. Ja. En we hebben lekker genoten met elkaar en uh, van elkaar. En uh, ja, we hebben een fantastische bruiloft gehad. En een fantastische, fantastische reis. Zeker om nooit meer te vergeten. Nee, nou ja, dat moet je nog uh, maar eens... ...hier uh, dunnetjes uh, komen vertellen. Ja, nou dat is hartstikke leuk, tuurlijk. En dat uh, doen we dan uh, met het uh, mooie programma Zandvoort voor jou. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. En dan uh, dan uh, pl uh, plannen we nog wel een keertje in. Uh, dat, ja. uh, daar gaan we je zeker over uh, uh, verwittigen wanneer dat uh, gaat worden. Wat onwijs gezellig, echt waar. Ja, en dan uh, ja, horen we jou nog een keer. Ja, maar natuurlijk, uiteraard. Hey, en, ja, leuk. Ja, en, en uh, de muziek uh, is daar nog wat, uh, uh, Zijn daar nog wat ver verrassingen die aan gaan komen? Um, nou, op het moment, ik, ik krijg verschillende vragen of wij, uh, ja, of wij nog eigenlijk nummers uit gaan brengen, of een nummer uit gaan brengen dit jaar. Ja. Nou ja, ik hoef je denk ik niet te vertellen dat, uh, dat de bruiloft gewoon uh, verschrikkelijk duur is. En het is een behoorlijke onderneming en uh, noem het zo maar op. Ja, dat... Uh, dus, uh, nou wil ik niet zeggen dat ik uh, op zwart zaad zit, om het maar even zo te zeggen, maar... Ik, nee, goed. Ik, ik, ik, nog, ik snap wat je bedoelt. Ja, weet je, kijk, ik ga nog niet uh, een, een nieuw nummer uitbrengen. Ik ben er wel al over bezig, dat wel, maar dat wordt dan pas... Uh, sowieso volgend jaar. Ja, na de feestdagen uh, dan... Uh, ja, ja, gewoon alles even op zijn beloop. Ja. Hè, en alles op zijn tijd. Uh, ik kan wel weer een nummer erin gaan knallen. Maar uh, ja, weet je, er is nu al zoveel muziek uit. Dus ik, ik wacht mijn tijd gewoon eventjes af. Uh, ik ben ook met een paar verschillende projecten bezig. En daar kan ik nog niet te veel over vertellen. Uh, maar jullie gaan zeer zeker meer van mij horen. En... Uh, ja, we zijn gewoon met iets heel erg leuks bezig. Ja, nou ja, weet je, uh, we hebben uh, orkestbanden, zijn er genoeg. Dus uh, ja, dan ja. kom, je, kom je vast wel hier weer een, een, een leuk nummer uh, presenteren. Maar natuurlijk, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, toch? Zeker weten. En mochten mensen nou natuurlijk nieuwsgierig geworden zijn... Ja, zou ik zeggen, kijk eventjes op Facebook en uh, toets even maar weer schoenen weg in... Volg mij eventjes. En dan blijf je natuurlijk ook op de hoogte van alles wat ik ga doen. En waar ik mee bezig ben. En uh, zo kan je waarschijnlijk ook al zien uh, wat ik talelijk dan nog natuurlijk ga plaatsen. Ik moet vanavond naar een bruiloft toevallig. En daar moet ik weer eventjes een uurtje zingen. Dus dat is dan weer de andere kant van de bedankt. En zo heb je zelf een bruiloft. En zo staan we op ja. de bedankt. Ja, zo gaat het. He. <laughs> ja, Oké. Okay. Het, is, het is zo. Uh... Het is heel apart. Ja, ja ik, jouw nummer heb ik al gedraaid, mijn lieveling. Dus ik heb eventjes de andere tevoorschijn gehaald. Oh, als je bij me bent. Dus, ja. Uh, nou, daar is alles mee begonnen. Daar heb ik mijn, mijn vrouw mee leren kennen. En zo is het balletje gaan rollen. Nou, dan uh, maken we dit verhaal compleet met uh, dit nummer natuurlijk. Ja, ah, geweldig. En dan uh, ja, wens ik jou nog een heel goed weekend. En we spreken elkaar snel. Ja, dat gaan we zeker doen, Fred. En ik wens jou natuurlijk niet, uh, niet veel minder. En alle luisteraars natuurlijk ook een fantastisch weekend. Er we gaat niet lekker van dat weer. Gaan we doen. Hey, hartstikke bedankt. Jij dank je wel voor je verhaal. Ja, heel graag gedaan. En jullie bedanken natuurlijk voor de tijd die jullie weer eventjes hebben genomen om mij te interviewen. Dat vind ik echt hartstikke leuk. Echt waar. Ja, graag gedaan, hè Maurice. Dat weet je. En we gaan elkaar uh, vaker spreken. Is goed, man. Helemaal goed, Fred. Hey, ik zou zeggen veel plezier vanavond. En een goed weekend. En geniet van het zonnetje. En, uh, ja, dat gaan we zeker groetjes, doen. Elkaar. Groetjes aan het thuisgrond. En uh, we horen elkaar. Dat zal ik zeker doen. Groetjes terug. En uh, behouden vaart, hè. Dank je wel, man. Groetjes. Hoi, hoi. Ah, hoi. alleen de mooiste momenten Want hoe jij het verziet Hoe jij het ziet en bedenkt Ik ben in de bank, weet niet hoe het kan. Maar saai ik op, dan zit het in mijn kop. Hoe heet dat liedje met dat ene melodietje? Hoe heet dat liedje dat ik elke keer vergeet? Geef het nog een hint, zodat ik een vind en ik weer kan zingen elke dag. Oeh. Ik het niet weet. Ja, dag en nacht. En hoe heet dat liedje met dat ene melodietje? Christian Bouw was dit. En daarvoor hoorde je natuurlijk Maurice Groenweg. En als je bij me bent, daar waar het allemaal mee begon. Hé, hey, um, ja, we gaan nog een, een lekker nummertje draaien. Ja, uh, live nummertje eigenlijk wat hier in de studio is opgenomen. En dat is voor Peter Marnier en een lege ruimte. Dat we samen lachten, die mis ik nog het meest. De laatste tijd was je vaak afwezig en speelde je een spel. Waar was jij al die tijd mee bezig? De vraag die ik me steeds weer stel. We hadden telkens weer die dromen... En deelden alles met elkaar. Hoe heeft dit zover kunnen komen. Dat ik nu in die lege ruimte sta. Het gevoel is nog steeds aanwezig. Maar geloof als ik je zeg. Dat ik zonder jou kan leven. Jij staat mij niet meer in de weg. Weten hoe. De tijd zal alles helen, dat zegt nu mijn gevoel. En als je mij ooit weer ziet lopen, begrijp je vast wat ik bedoel. We hadden telkens die dromen en leerden alles met elkaar.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 En, en dat allemaal over ja, lege ruimte. En dat allemaal hier vanuit de studio opgenomen natuurlijk. Ja, hey. Hey, um, ja we gaan zo eventjes nog bellen kijken naar ja, Perry Zuid dan. Want die heeft ook een nieuwe uh, zomersingel. En uh, ja, dat, uh, dat gaan we zo denk ik hopelijk horen. Hier hoor je ze allemaal. allemaal. Niets, waarvoor je je radio even een stukje harder zet. Entertainment for you. Entertainment for you. Plaatjes, ah. willen geen gaatjes. zo is het. Plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. Op mm, die hoor je hier. Entertainment for you. Ja, dat heb je wel eens. He. Gaat hij nog een keer? Nou, vooruit. Leonardo, en ik wilde hele nacht met jou opstappen. Ziet, word ik vrolenschap Hier heeft de tijd nog even stilgestaan Voordij je dicht, heel je gaan Ga je mee? Even een drankje in ons damcafé In jou ik word ik vrolijk Hier heb ik de tijd nog even stilgestaan. Wordijen dicht en wachtjes aan. Badenfeest, het lijkt alsof we nooit zijn weg geweest. De nacht is gehoord, maar hier zit niemand dat het te. Dat was hij dan, Leonardo, en ik wil de hele nacht met jou opstap. Ja, we gaan eventjes een plaatje draaien van Perry Zuidan. Ja, we proberen hem te bereiken, maar ja, het kan zijn dat, uh, dat hij eventjes bezet is. Zijn nieuwe single heet Deze Zomer. Ik zou zeggen allemaal een hele goede avond. En als je hebt gegeten, dat u wel mogen bekomen. En als je zit te eten, eet smakelijk. De winter was niet koud, maar duurde veel te lang. Er is niet veel gebeurd, ik ging gewoon mijn gang. Maar als ik wakker werd, dan dacht ik eerst aan jou. En hoopte steeds dat ik wat van je horen zou. Er is nu bijna weer een jaar voorbij gegaan. Dag zie ik jou weer voor me staan en komen al mijn dromen uit, dan weet ik al dat dit de allerbeste zomer worden zal. Doen. Ik neem geen afscheid meer met een zoen, want zijn de lange hete dagen weer voorbij. Laat ik je niet meer gaan, maar blijf je hier bij mij. Maar dat komt later en dat zien we. Dan. Zo'n plaatje, Zuidam en dat allemaal hier vanaf de tolweg 10A. En dat uit Zandvoort. Hier, hier hoor je ze allemaal. Allemaal. Niets, niets, waarvoor je je radio even een stukje harder zet. Entertainment for you. Entertainment for you. Sorry, het spijt me. Johan Kittenburg. dat allemaal op 106.9. Mens maakt soms fouten.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 Maak. Maar je toont pas je sterkte als je je doet, door de lach En ben je fout geweest, geef dat aan op. Toe. Zeg oprecht, gewone spijt me voor domme dingen die je doet, sorry. Nummer. Sorry, het spijt me. Johan Kettenburg. En zo gaan we door met André Hazes. En we hebben we Oei, oei, oei, poei, oei. En tot de ene van u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. Blijf er lekker bij, want we gaan nog eventjes bellen, hè? En dat doen we met Jannes uh, uit de wijk. En we uh, gaan we eventjes over zijn nieuwe single hebben. Zoet als de wijn. Even kijken waar dat vandaan komt. Ik zag je daar net op de kade, maar jij zag mij niet eens meer staan. Ik wist dat jij niet wilde praten, daar bleef ik bij. Toch doet het pijn, wil ik je zeggen. Wat ik zoveel van je hou Echt je blik geeft zo'n warmte Dat wil ik even kwijt Zal je toch aan me denken, want ik ben goed voor jou geweest Ja, ik wil nog alles met je delen, denk daarover na Je kan het leven niet bepalen, je hebt het eigenlijk niet in je eigen hand Ja, je kan er recht om treuren Gebruik mijn verstand. poep, poep En dat allemaal van de Hazes. Uh, ja, zenuwen natuurlijk. Dit is Julio Iglesias and... en Kiereme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 sin un porqué olvida lo triste que vivir separados juez por eso dime que cada día amanece pensabas en mi porqué sabías que iba a volver vivir cuando tu no estás por eso quieren me quieren me cada día más tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás Ja, lekker hoor. De Spaanse glank bij het zonnetje zo hier vanuit Zandvoort. Heerlijk. Dit is Danny Christian. En ik geloof of nee, ik beloof. Ja. Het was een seconde en niet meer dan dat. Ik had tot geluk dat je naast me zat meteen van slag en bleef maar na je staan. ik vroeg je nummer je gaf het aan mij toen stond je op ik weet nog wat je zei Dat is toch uh, geweldig, hè? Ja, Danny Christian en ik beloof. Wat een uh, heerlijke, heerlijk nummer is dat. Hey, um, ja, normaal gesproken... Uh, ik, ik, ik ga wel eens eventjes uh, graven in, de, in een uh, oude doos natuurlijk. En dan kom je dus, uh, dus wat nummers tegen... Uh, waarvan je ja, destijds toch wel in de, in de piratentijd en zo... Ja, dat, dat je dacht van... Uh, ja, dat waren toen de hits... En uh, ja, ook een hele bekende. Ik denk, nou, weet je wat? We gaan uh, Mankanelis eens een keertje draaien. En dan hebben we het over kleine jodeljongen. Als op mijn oren, zaad zilveren klokjes horen die al jüblen door het tal de lente brengen overal. Ziet en het melodietje en al der bergen al die praten met heel oud. Kleine jongen, jongen, waarom zing je niet? Zeg mij toch eens waarom jij het al verliet. Lokten jou ja, de lichten van de stad zo aan? Ben je daarom uit je dorp gegaan? O, kleine jodeljongen Jij hebt voor mij gezongen En jouw liedje bracht mij in gedachten Naar de bergen met hun wonden nachten O, het is als op m'n oren zaad, zilveren klokjes horen ja, die al door het balvel en brengen van overal. Een fietje, een ander melodietje, en een ander al die van Klokjes horen, die jou jubelen door, al de lente brengt al overal. Mietje en een andere meel, en een andere bergen, bietje, al die praat van het heelal. op mijn oren. Zaandzilveren kakjes horen. die al jubelen door het dal, de lente brengen overal. Het liedje, en het onder een liedje, en het ander berg een liedje, al die plaats van het Vela. Zo, hebben we die ook weer eens een keertje gedraaid? Ja, lekker hoor. Mankunelis was dat, een kleine jodeljongen. Dit is Jack Elmondo. En uh, hij bedoelde want zij houdt weer van mij. Voor u staat een man die alles heeft. Is er iemand die iets heeft te vrezen? Voor u staat een man die niet beleeft. Uit de groot geklommen en er rezen. Voor u staat een ongelukkig man. Eentje die zijn draai weer heeft gevonden, die weer bergen verzetten kan en die de strijd opnieuw heeft aangebonden. Want ze houdt weer van mij. Ik heb er weer te greep. Ik had de wind een beetje mee. Zij wil opnieuw met mij in zee. Want ze houdt weer van mij. Zal ons beiden nog geven Wij zijn samen bij elkaar Zij had van mij en van haar Voor u staat een kerel van beton Waar ze weer respect voor zullen krijgen Heen, die weer van onderaf begon maar er mooi weer bovenuit zal stijgen. Alles heb ik nu weer in de hand. Mij krijg niemand er nu ooit nog onder. Nooit doe ik nog één stap aan de kant. Ik ben weer herboren door een wonder. want ze haat niet van mij? Ik heb haar weer teruggekregen. Ik had ze weer te klein zien. Zee, want ze houdt weer van mij. Ik zou ons beiden nog tegen Wij zijn samen bij elkaar. Zij had van mij en ik van haar. Want ze houdt weer van mij. Ik heb maar weer te verkregen. Ik had de wind een beetje mee. Nee, hey, de de en ik De alle alle, alle. alle beste hit. En die the... hoor je hier gewoon. Allemaal. Allemaal. Van Toren. Ja, de tijd van gaan, gaan is gekomen. En uh, ja, helaas, het zit weer op. Uh, twee uurtjes. is entertainer vuur. Eh, ja. Lekkere muziek uh, was het in ieder geval. En ik zou uh, zeggen, bedankt uh, voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, ja, graag uh, tot uh, volgende week. Ik zou zeggen, geniet van het zonnetje, geniet van het weekend.